4 uur. Het NOS-journaal. Onno de Wit. Het bovenste deel van de televisiezendmast in Hogersmilde is vanmiddag na een brand ingestort. De brandweer had zich kort voor de instorting. toen het vuur snel om zich heen greep uit de toren teruggetrokken. De politie had het terrein al afgezet. We hebben natuurlijk uit Voorzorg al een straal getrokken rondom de toren, omdat dit een scenario was. Je weet niet wat een brand met een dergelijke constructie doet, dus instorting was een van de scenario's. Dat is dus nu gebeurd en ik hoop zo dadelijk iets meer te weten of er inderdaad nu gewonden zijn gevallen. Maar volgens de eerste berichten is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand, die op 100 meter hoogte woede, valt nog niets te zeggen. Nadat de brand was uitgebroken, werd de stroom van de toren gehaald. En daardoor is, het is er in het noorden van het land geen digitale ontvangst van de publieke landelijke en regionale tv-zenders. En kunnen de publieke radiozenders ook niet worden beluisterd. Kijkers en luisteraars via de kabel en de satelliet ondervinden geen problemen.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 Bij het neerslaan van de betogingen in Syrië zijn volgens mensenrechtenorganisaties de afgelopen maanden zeker 1600 mensen omgekomen. De hele contactgroep Libië erkent de opstandelingenraad als wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. De contactgroep, waarvan ruim 30 landen deel uitmaken, sprak in Istanbul uit dat het bewind van Gaddafi geen enkele legitimi legitimiteit meer heeft. In de contactgroep zitten onder meer de Verenigde Staten en Nederland...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 Dan het weer. Vanavond overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan een buitje vallen. Morgen eerst zonnige periode. In de loop van de dag bewolkt met steeds meer kans op buien. Bij een stevige zuidelijke wind wordt het 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Ondanks de vakantiërtocht in de regio Noord-Nederland valt de drukte wel mee. In totaal 60 kilometer file. Een paar opmerkelijke file stonden meer op de A1 naar Amsterdam. Voor het knooppunt staat 4 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Hoevenlaken is de linkerreis ook afgesloten. Veel vakantieverkeer onderweg op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. En 9 kilometer tussen Maastricht, Aken Airport en knooppunt Europaplein. En bezoekers aan de Zwarte Cross in Die staan in de file op de A18. Daar staat tussen Doetinchem en Varsseveld 3 kilometer. De A50 eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. Op de andere rijbaan staat tussen Renkum en de Wouwdocht... bij Eewijk nog een file van 9 kilometer. Gokjewagen wagen? Kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris... Daphne Goudsmit, die een nieuwe baan heeft als productiemanager bij Theatergroep Lezant... Aldert Guit, die nu projectontwikkelaar is bij Azukia, en Carla Zenf, die net is gestart als projectmanager bij Compasso Moondecom. Allemaal veel succes! Nieuwe baan? Mooi moment! De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Met Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Daleboud, Aart Vierhouten, Jone de Graaf en Tom van Heck. Goedemiddag, welkom terug. Derde uur op deze vrijdag, zes minuten over vier, de Obisk. Waar een mooi gevecht plaatsvindt, Gio, maar de klasse mens, mensen houden zich rustig, hè? Die houden zich voorlopig nog goed in het peloton, maar het is een gevecht van man tegen man tegen man. Tegen groepje, tegen duo, tegen peloton. Dat is een beetje de situatie in de koers op de flanken van de Obis. Want we hebben Roi op kop, Jeremy Roy. Daarachter David Moncoutier. Goeie klimmer trouwens hoor. Heeft al bergtruien in diverse grote rondes gehad. Won al eens een keer twee etappes in de Tour de France. Won drie etappes in de Vuelta. Dus die kan het echt goed. Daarachter hebben we Thor Husoft. Dan dat groepje, die oorspronkelijke kopgroep met Maarten Chalingi. En dan op zes minuten, zestien maar liefst, het tweetal achtervolgers... Hollema en Bouet die komen dus geen streep dichterbij. Die redden het absoluut niet. Die zijn aan een kansloze missie bezig. Dan op 6'59 het peloton met de gele trui met alle favorieten. En dan daarachter gelosten. Cavendish, Farah, Cancelara en Johnny Hogeland. Maar die strijd vooraan, Sebas. kun jij een beetje tussen de troepen doorlaveren? Ja, we kunnen in ieder geval uh, ze nu en dan behoorlijk mooi naar beneden kijken. En dan zien we het verschil tussen Roy en Moncoutier. Ik uh, kon er net zelf even mee timen. Toen was het 15 seconden. Moncoutier komt wel dichterbij. Maar het is niet zo dat hij er als een speer naartoe rijdt. Maar hij heeft dus in ieder geval uh, Boasson Hagen achter zich gelaten. Die reed er net al op bijna een minuut. En daartussen zwom de wereldkampioen nog. Zwom uh, Thor uh, Hushof nog. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijke. Als die straks eventueel in de afdaling terugkomt kan komen bij de koploper... of koplopers. Mochten we ze dan samen hebben, dan maakt Husshoff natuurlijk een uh, grote kans om uh, de rit te gaan winnen. Zover is het nog niet. Bijna vijf kilometer nog. Iets meer dan vijf kilometer nog te klimmen door uh, jean mirois De publieke belangstelling op deze op dit gedeelte valt me een beetje tegen. Het is wel druk, maar het, is ook niet, het zijn niet de taferelen zoals gisteren op loezard Den. Wat dat betreft uh, scheelt dat een hoop. Hoi, dus aan de leiding passeert nu het uh, panneau van de laatste 5 kilometer tot de top van de Obis. Moncoute, dus is achter. Op zo'n 15 seconden. Goedemiddag. Kom van het hek tot half zee.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 Ik De Michael Jacksons, maar zo mag je ze niet noemen. Het zijn de Jacksons zelf natuurlijk. Eh, blame it on the boogie. En wij gaan weer naar de flanken van de obiske eh, Lippens. Eh, ik zou toch denken dat die Moncoutier die gewoon wel gaat inhalen? Ja, dat zou je toch haast denken. Want Moncoutier kan echt als ja. de beste klimmen. Ik zei het al in de Vuelta, in de Tour. Hij heeft overal al eens een keer de bergtrui gedragen. Hij heeft ook lange bergetappes gewonnen. Waarin hij dan toch vaak de laatste overgebleven was van een vluchtersgroepje. Want zo slim is die wel, die Moncoutier. Eén keer in de Vuelta, twee jaar geleden, toen keek hij even om. toen hij bezig was aan zo'n aanval. En toen had hij een jongen uit uh, Ierseke in zijn wiel zitten. Uh, een zeeuw dus, Johnny Hogeland. Tien kilometer later keek hij weer om, zat hij Hogeland. Land nog steeds in zijn wiel. Hij wilde er maar niet af. En Moncoutier werd bijkans gek van Hogeland op dat moment. Hij loste een pas op het einde van de klim. Maar goed, die Moncoutier dus. En komt niet dichterbij Jeremy Roy. 43 seconden is het verschil. Het loopt alleen maar op. En zojuist zag ik aan de staart van het peloton Robert Geesig met de hand omhoog. En dan denk je toch altijd weer even: oh, oh, wat is er nu aan de hand? Hij riep om de ploegleider. Maar de manier waarop hij uh, toen de ploegleider even niet kwam, toch weer terug uh, tikte met die kleine Tret richting het peloton. Dat deed in ieder geval denken dat het allemaal wel meevalt met Robert Gesink. Te hopen in ieder geval dat hij geen tweede slechte dag heeft. Aan de voorkant van het peloton zien we in ieder geval ook het bebaarde gezicht van Laurent Stendam. Maar goed, het gaat daar ook natuurlijk allemaal relatief rustig. Want het peloton hij rijdt inmiddels op 7 minuten en 40 seconden achterstand van Jeremy Roy. Daartussen nog steeds Bouke Mollema, Maxime Bouet op 6.45. Ook die komen geen spat dichterbij... Het gat wordt alleen maar groter. En daartussen zwemmen ook nog steeds mensen die eerst in die kopgroep zaten. Sebas. Zoals bijvoorbeeld uh, Maarten Chalingi, maar die rijdt inmiddels op 3 minuten en 25 seconden van uh, Jeremy Roy. En dat zal inmiddels wel wat meer zijn, want dat was het tijdsverschil opgenomen door de organisatie op 5 kilometer van de top van de Obisk. Petaki, ook misschien wel een belangrijke naam, mochten uh, mensen terugkomen en uh, mochten ze gaan sprinten in Lourdes straks vanmiddag. Maar Petaki rijdt op 2,43, dus dat is ook wel een behoorlijk verschil wat hij zal moeten proberen uh, te overbruggen in de afdaling van de op die Jeremy Roy. Ontketend uh, is die uh, op de flanken van de Obisk. Hij was ook de man die vandaag deze ontsnapping uh, tot stand bracht. De man van uh, FDG, de ploeg van Madio, die we al zo heel veel in de aanval hebben gezien, maar die we in deze tour uh, volgens mij nog geen dagzegen hebben zien behalen. En dat zou natuurlijk ook wel eens een keer mooi zijn nu. Dus Roy alleen aan de leiding met die drie kwart minuut op David Moncoutier, terwijl de zon langzaam weer uh, plaats maakt voor de bewolking. Het wordt allemaal wat frisser in de laatste 4 kilometer zo'n beetje van de Koldo-Bisk. We zien de nevel neerdalen over de toppen heen. We komen langzaam en zeker boven de begroeiing uit. De bomen houden op en maken plaats voor de kale groene vlakte. Jeremy heeft daar natuurlijk geen oog voor. Hij rijdt een mooi tempo omhoog van rond de 20 kilometer per uur. Nou, ietsje daar beneden op dit moment. Want het gaat hier wat steiler omhoog. Hoard is aan de leiding. Moncouché op de tweede plaats. Hushof op meer dan een minuut en daarachter. Uh, is het inderdaad. Man tegen man. Hoor, aan de kop. Aardvierhouten, uh, terwijl wij niks af willen doen aan de mannen die daar één voor één schitterend omhoog gaan, uh, zou je toch denken voor de Tour bij de Obisk uh, neem ik een uurtje vrij, want dan gaan de klassementrenners ook wat doen. Maar dat zit er niet in, hè? Nee, het is duidelijk een, een verhaal dat, dat iedereen zijn gedachten heeft bij morgen. En wat uh, gisteren gebeurd is, zijn ze ook allemaal niet vergeten. Strak tempo, hoog tempo, veel afvallers, veel kopmannen die door... Uh, Welbekende ijs zakte. En toch ook aan het eind maar een heel klein groepje favorieten nog bij elkaar. En dat is morgen, morgen is er weer de winst te behalen. Daar is de klim naar de finish toe. Wat dode bijen. En geen afdaling. Dus dat, dat, dat hebben ze allemaal goed in de oren geknoopt. Ze hebben allemaal gevoeld wat, uh, wat Frank Slek gedaan heeft. En daar is vandaag weinig eer te behalen. Dat is 32 kilometer naar de streep, Tom, ja. als we boven zijn. En ja. dat, is, dat is natuurlijk, daar kun je een hoop op recht zetten. En, uh... en, en dus een dag voor avonturiers. Er waren er een stuk of 150 die zichzelf als avonturier <laughs> beschouwden, zag ik vanaf de start. Hè. Dus het is wel ongelooflijk wat er weer gebeurde. Hè? Ja, de, dan, dan lijkt het waarschijnlijk een hele rustige etappe. Maar de eerste anderhalf uur heeft iedereen op ja. uh, zijn beetje achter tevoren op zijn fiets gezeten. Om, om dat tempo alleen maar te volgen. Dus dat, dat, dat geeft al aan hoe, hoe die belangen liggen. van ja, iedereen voelt hetzelfde. Wat wij nu ook zeggen, van ja die klassementsrenners die blijven in een hokje zitten. Het is een kans voor ons. En uh, ja, iedereen wil die kans graag pakken en kijken waar die terechtkomt in zo'n etappe. En uh, dan gaan wij toch even naar de mannen die deze etappe dan wel kleuren. En dan komen we uh, bij Montcoutier die we daar misschien verwachten. Maar deze Roi, het uh, is werkelijk ongelooflijk wat die man deze Tour doet. Hè? Ja, het, uh, hij laat zijn batterijtje. Heeft die hij een, een op? klimfiets of zo? Wat heeft hij? Ja, het is een heel grappige constatering eigenlijk... dat met de, de wat vlakkere etappes hij op, op achterstand binnenkomt van het peloton. En, en pakt daar tien minuten, een kwartier iedere keer om, om over die streep te komen. Heeft hij ook tijd voor, die tijdlimiet is daar ook okay, dat gaat prima. En de lastige ritten kiest hij juist uit om, om aan te vallen. Dus hij doet eigenlijk tegenoverstelde wat je zou verwachten. En eh, op weg naar eh, een bolletjes trui. Hè? Het, Frans, ja. het gaat goed met het Franse wielrennen kunnen <lacht> zeggen Die Franse ja. weet niet wat er nou overkomt, man. Die hebben alle truien bijna vanavond op die groene na ja, het mag op een iets andere manier aflopen dan bij de Nederlanders. Wat mij betreft voor de Fransen. Maar ja, het is mooi als je ziet dat aanvalslust be beloond wordt. Dat hebben we gezien met Johnny. En dat zien we nu met vrouw die op dezelfde manier toch die trui pakt. En ondanks dat ze veranderingen in de klassement hebben aangegeven... puntentellingen weer aan het veranderen zijn geweest... om echte klimmers aan de leiding te krijgen... denk ik toch dat er een bepaalde strijd heerst voor die trui... waar iedereen echt, ja, echt voor wil gaan. En dat zie je vandaag dus ook weer. vrouw. Die heeft al een dag of drie punten gesprokkeld... Ja, gaat hem niet pakken. Even nog voor onze eenvoudige mensen. Straks kom je daarboven. Dan krijg je die hele lange afzink naar de finish. Dan kunnen mensen weer bijkomen. Wat is nog een beetje overbrugbaar iets voor een hele goede daler? Want Huzoft wordt bijvoorbeeld als goede daler gezien. Maar lijkt mij nu toch wel zodanig achterop te komen. Je moet, toch, je moet ook nog wel binnen een paar minuten erboven zijn, toch? Wil je nog een kans maken? Of? Ja, een minuut op 10 kilometer moet, moet kunnen in een goede afdaler. Ten opzichte van iemand die niet zo lekker naar beneden loopt. En je moet ook die versnelling wel kunnen blijven draaien. Het is niet zo dat je je laat vallen en 30 kilometer lang en je komt vanzelf beneden. Dat, dat is het niet. Je moet wel ook echt die versnelling ronddraaien om de tempo zelf omhoog te schroeven iedere keer. Naar iedere bocht aanzetten. En sturen dat... heb ik ook gezien. Dat moet je ook doen. Oh ja, dat is ook wel al handig. <laughs> Als je naar beneden gaat. Ik snak naar adem. bel je en ik zeg: ik boek een vlucht.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 je deze stad nooit eerder zo zag wandelen wandelende avond in, je houdt van mij En ik hou me vast aan de herinnering Af vanavond een verdachte af. En dan raak ik zomaar van mijn stuk Wanneer ik denk me yeah. Dik hout weg uit Nederland. Dat doen wij ook. Want we gaan naar de Obisk-Gio uh, met een uh, nieuwe bergkoning, hè, denk ik. Ik denk het ook. Hè? Daar, uh, met uh, Jeremy Roy, die uh, gewoon hele goede zaken gaat doen. Want hier gaat hij gewoon weer 20 punten toevoegen aan zijn uh, totaal. En uh, het is toch wel verwonderlijk hoor, hoe die, die David Moncoutier hiervoor blijft. Want uh, dat is toch echt uh, heel erg apart. Want we gaan even kijken naar het klassement ook. Roa staat uh, derde op het klassement uh, voor vandaag met uh, 24 punten. Nou ja, voegt daar sowieso eens even 20 punten aan toe. Dan weet je in elk geval uh, dat hij uh, de bergkoning gaat worden. Hij heeft er ook al eentje gepakt op die code de Belair. En uh, op die allereerste code van de dag, daar was hij er dus niet bij. Dus hij gaat nu Samuel Sanchez uh, voorbij. En dat is misschien ook wel het doel van die Jeremy Roar geweest. Hoewel, ik kan me zo voorstellen dat je denkt als je eenmaal boven bent... dan gaat het hard naar beneden in de richting van Lourdes... via een kronkelige, gevaarlijke afdaling. We krijgen dan nog even zo'n zo wipje, even een bultje zo richting de Soulor. En daarna gaat het ook echt heel hard naar beneden. Totdat ze dan uiteindelijk daar komen bij Isaac zo'n beetje. En bij Ocuin, dat zijn de plaatsen daar beneden aan de afdaling van de Obisque Aan de andere kant, hij is bijna boven die de voorsprong, 46 seconden op Moncoutier. 1 minuut 50 op uh, Torhusoft. Niet bekend hoe groot de voorsprong is op Charlinghi, Fofonov, Hagen, Pinot, Petaki, Bak en Guzev. En 7 minuten en 27 seconden voorsprong op de twee achtervolgers op uh, Bouke Mollema en Maxime Bouet. En dan nog eens een keer 7 minuut 55 op het uh, peloton. Dat een uh, dagje nou, vrij af heeft genomen, kan ik niet zeggen, want ze moeten toch die bergen op. Maar Sebas, de laatste kilometer zo'n beetje van de klim. ...en tussen de Haag van Mensen door en dan komt hij op de top dadelijk... ...en dan krijgt hij verrassing, want er rijdt hij de dichte mist in, Jeremy Roy... ...want omdat wij voor de kop lopen zaten, hebben wij in de laatste kilometer voor de top... ...even wat, afstand, wat meer afstand moeten nemen met het oog op die afdaling... ...maar ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want er hangt dikke, dikke, dikke mist... Aan deze kant, de oostkant van de Col de Obisque. Die is de afdaling richting de Soulordes Waar Jeremy Roy zo aanstonds aan gaat beginnen. Met nog altijd die voorsprong van zo'n drie kwart minuut. Op David Moncoutier. En in de afdaling is nog meer gevaar. Zo'n zeven kilometer naar de top heeft de organisatie voor gewaarschuwd. In een tunneltje ligt er veel, veel water op de weg. Er zijn mensen bij van de organisatie om dat een uh, beetje weg te halen. En er staan ook mensen bij met gele vlaggen. Maar dat wordt dadelijk gevaarlijk in de afdaling. Maar iedereen is gewaarschuwd door de toerorganisatie. Aard Vierhouten, deze roach dus, uh, gaat als eerste de, de, de klim nemen, gaat de bergen. En um, dan heeft hij een minuutje, laten we het even grof afronden en 1, op En 1,50 op Huzoft. dat laatste viel mij mee. Als je zag hoe vroeg Huzoft er af moet, klopt dat? Uh, dit is meer een, uh, ja... Een tactiek van Husshoff van uh, ik wil geen spelletje, geen, geen, geen wegspringerij uit een groepje vandaan. Ik doe het gewoon zelf. Rij in strak tempo. En ik denk als hij met dit tempo door kan halen tot op de, op de top... Dat hij, dat hij dan toch ook wel gaat aanspraak maken op de, op de overwinning van de etappe. En hij wil zeker die groep achter hem niet erbij laten komen. Dus hij zal er echt wel uh, niet wachten op de groep, maar, maar alleen naar beneden duiken. En dan gaan ze ook man voor man uh, naar beneden. Uh, het is te hopen dat hij mist, maar een heel klein stukje erboven is. Hè? Want dat is natuurlijk in, in een afdaling dus het laatste wat je wil. Ja, dan moet het rijden op de, op de motor die voor je zit. Het rode achtlichtje, wat wel of niet gaat branden voor de bochten. En hoe lang die gaat branden. Dat is eigenlijk uh, ja, het enige, houvast wat je nog hebt als je de afdaling ingaat. Ja, en eh, Huushoff, schat, jij kan er nog bij komen. Daarna is het een beetje gezien, zo, voor de etappe overwinning. Zijn dit al de mensen die gaan met de peloton rijden op acht minuten? Ja, het ligt helemaal aan de samenwerking. Ik weet niet hoe Maarten Tjolinghi ervoor gaat staan... maar als het groepje gaat samenwerken in de afdaling... dan, dan hebben ze kans op, op terugkomen. Maar op het moment dat zij zelf... Ieder zich, de kat uit de boom kijkt. Is er niemand die echt dat tempo oppikt. En dan rijden zij met 60 naar beneden. En de rest met 70. Ja, dan ga je, niet, dan ga je er niet bij komen. We zagen Veukler uh, net in beeld. En het mooie is, als hij weet dat hij in beeld komt... gaat hij ook een beetje puffen en doen of hij bijna niet meer kan. Uh, die heeft een heerlijk dagje op deze manier. Ja, het, het, het, het vasthouden en, en toch in het geel rijden. En toch straks die trui weer op het podium aantrekken. Dat, uh, voor een Fransman is dat al geweldig. En, uh, en hij doet het gewoon al heel erg goed. En zijn ploeg doet het ook goed. Want ze leiden gewoon op de klim. En er zijn er toch al, denk ik, een man of 70 af die, die een eigen culpetto gevormd yeah. hebben en een bus. Dus het tempo is ook niet een, een slakke tempo. Het is ook wel een tempo wat, wat echt lastig is voor, voor menigheen. Dus ik denk dat ze het er gewoon heel goed doen voor het gezien waar, waarvoor zij gekomen zijn aan de tour. En voor de rest zullen al die klasse denken: uh, Het is mooi vandaag, dit doen we. Want de dag van morgen, dat moet dan de volgende D-Day worden. Zeg maar. Dat is zeker D-Day. Daar, daar, zijn, daar zijn alle mogelijkheden die je maar kan bedenken. Kun je alle tactieken loslaten. Er zijn zoveel klimmetjes voordat je echt aan de laatste klim begint. Ja, en je, kunt, uh, je medestanders heel veel pijn doen onderweg al. En laat staan op de laatste klim. Oké, okay, dus dan. Dat opzicht verheugen wij ons meer op morgen. Maar vandaag mag ook gezien worden. Want dat dalen, Gio, dat dalen. Ja, het is heerlijk om te zien hoor, als je van een beetje spektakel houdt en als je van snelheid houdt. En uh, ja, die renners zelf die hebben dat natuurlijk ook wel. Tenminste, de meeste. er zijn er een paar die vinden het verschrikkelijk, maar uh, sommigen vinden het ook echt fantastisch. Ja, Dan is het gewoon een ontzettend mooi gezicht. Uh, we kijken nu naar die Jeremie hoe Die probeert in ieder geval de ideale lijn te rijden in die afdaling. En dan even bijtrappen op de tussenstukjes waar het uh, dan allemaal niet zo stijl omlaag gaat. Terwijl ik nu ook Moncoutier uh, door de bocht zie gaan. Weer in een andere stijl dan uh, de koploper uh, doet. Want uh, Moncoutier gooit gewoon iedere keer een knietje naar buiten. Als een uh, soort motorcoureur doet hij dat. Als uh, iemand in de MotoGP gooit hij dan het knietje eruit als hij in een uh, bocht rijdt. En zij zijn begonnen aan de afdaling. Tor Hussoft inmiddels ook begonnen aan de afdaling. Die zou ik graag zien. Want die kan dat echt als geen ander. Terwijl ik nu kijk naar het uh, peloton. Andy Schlek, die daar uh, lekker rustig uh, in dat uh, peloton zit. Zonnebril op de helm vastgezet. Basso in zijn wiel. Tony Maat in daar vlakbij. Dan krijgen we Franks Klek krijgen we daar nog in beeld. Dan zien we ook nog Kevin de Weert, Rob Ruig die er netjes bij zit. Nou, toch wel mooi. Die zien we dan. En kijken we nog even wat verder naar achter. Kijken of we Robert Geesik nog ontwaren. Laurens ten Dam zie ik daar rijden. Samuel Sanchez. De bolletjes trouwens sinds gisteren. En natuurlijk ook Alberto Contador die nog even op de pedalen gaat staan. Om in elk geval ja, redelijk voorin in die, uh, over die klim heen te komen. Maar ja, waarom zou je dat doen? Hoogheid om problemen te vermijden in de afdaling. Want uh, die afdaling Inderdaad, ze Bas zei het net al. Die is mistig. We krijgen nu weer drie man door. Boers, Son Hagen, Pinot en Bak. Die komen daardoor bovenop op de top. En dan inderdaad alsof het uh, werkelijk alsof er een streep getrokken is. Wat het weer betreft. Maar inderdaad aan de andere kant meteen dichte mist. Het is maar te hopen dat hier niemand over het randje gaat. Want ik ben bang. Dan missen ze hem vanavond. En nou weer zo'n lood in een zwembroek. Die in de afdaling gaat meehollen. En bijna een van de mannen. Pinot dacht ik dat het was. Nee, het was uh, de andere man die daarbij zat. Bak Bijna bak gewoon van de fietsloop. Wat een malote af en toe aan de kant van die tour. Weet het ook natuurlijk. Tequila is het enige woord wat ze zei. De mooie supermarktmuziekje van The Champs. We nou, gaan nog even naar de Obisk. Want uh, ook die hele grote groep zit eraan te komen, Gio. Ja, die zit eraan te komen. Aangevoerd door de mannen dus van de gele truitdrager van Thomas Veclair. Ik zie daar ook Laurens Dam die gewoon lekker mooi vooraan meerijdt. Net in dat treintje zit van die Europcar-renners. En hij komt zo meteen dan ook over de streep hier bovenop de Obisk. Een eindje verderop zag ik ook nog Robert Geesink zitten. Zo'n beetje midden in het peloton. En nu zie ik dat Maxime Bouet, de man die met Mollema er vandoor was gegaan... dat die teruggepakt wordt door de voorposten van het peloton. De achterstand van het peloton met de gele trui dragen op die koploper is 7 minuten en 58 seconden. Jeremy Roy dus met voorsprong, want Montcoutier zit ver weg. 1 minuut en 54 seconden erachter. Dat wordt groter en groter, maar Montcoutier staat nou ook niet echt bekend als de beste daler ter wereld. En dat moet je wel zijn hoor, op deze Obisque, waar Roy bijna deel 1 zeg maar, erop heeft zitten. Ook goed door dat tunneltje is gekomen op 117 kilometer. Waar het inderdaad kledder nat is. En aarde, aarde donker, pikken donker. Geen verweer verlichting in dat tunneltje. En als je dan vanmorgen een zonnebril op hebt gezet... en je komt daar die tunnel binnenrijden, zie je echt geen hand verhogen. Dus ik hoop dat dat straks ook allemaal goed gaat... met alle andere renners die nog actief zijn in de Tour Magrois. Is daar in ieder geval een goed doorheen. En dan gaat hij dadelijk beginnen aan dat stukje omhoog... naar de Col de Soulor En dan beginnen aan deel 2 van de afdaling Moncoutier. Dus al bijna 2 minuten diesel zal zo'n beetje ingehaald zijn door Thor Husoft Want Husoft staat nou wel, be be wel bekend als een goede klimmer. Dus, uh, maar ja, twee minuten dicht gaan rijden. Dat is nog een uh, pittere opgave voor Husoft. Hoa gaat beginnen aan het stukje bergop naar de top van de Col du Soulor. Als hij daar bovenop is, heeft hij nog 33 kilometer af te leggen tot de finish. Radio 1, het NOS Journaal. Het is drie minuten over half vijf. Hier is Onno Duif -Nedenwind. De bijna 300 meter hoge zendmast, dat zal u niet zijn om te in het Ho Drentse Hogesmelde, is deels ingestort. Verslaggever Rink Kamer. Rink, jij zag het gebeuren geloof ik. Kun je het beschrijven? Ja, ja dat was ongeveer een, een uur geleden. We stonden te kijken naar die brand die uh, bovenin was, helemaal bovenin. Op inderdaad zo'n 300 meter uh, hoogte. En op een gegeven moment uh, kwam er ook rook uit halverwege. Uh, je moet je voorstellen, het is ongeveer 100 meter. En staat er staat een betonnen pilaar, betonnen Kolos. En daarbovenop staat twee lange pijp. Daar zitten allemaal draden in. Die Rink, kan je viel zien, eventjes wat weg. Wat gebeurde, Rink, mag ik je even onderbreken? Okay. Want je viel ja. even weg. Je had het over een 100, uh, ja, je had het over een 100 meter hoge uh, betonnen onderkant. En toen ging ja. je verder. En toen uh, vertelde ik dat uh, de brand ontstond helemaal bovenin. Op 300 meter hoogte. Dat is zeg maar een 200 meter uh, uh, hoge uh, ...tunne slurf, zeg maar. Een pijp. En daar zitten alle draden in. En we keken daarnaar. Bovenin was er brand. Op een gegeven moment zei iemand... ...hé, hey, in het midden komt nu ook rook. En er viel van alles naar beneden. En uh, tien minuten later uh, stortte die uh, in. En vlak daarvoor hoorde ik de brandweer zeggen onder elkaar... van: uh, ...we moeten wegwezen, want hij zou wel eens kunnen breken. En dat gebeurde dus. Uh, zijn er gewonden... Nee, dat is het hele goede nieuws. Er, is, er zijn geen gewonden. Het verhaal was eerst dat de brandweer nog binnen was. Maar de brandweer was dus op tijd naar buiten. Ze zijn binnen geweest. Ze hebben geconstateerd dat in dat bovenste deel het veel te nauw was om naar boven te klimmen. Er waren wel mensen aan het werk. Eerder vandaag heb ik me laten vertellen. Er werden kabels getrokken. En bovenop het betonnen deel, wat nu dus nog wel overeind staat, werd ook gewerkt aan de airconditioning. De meneer die ik sprak, die daar aan het werk was, die zei... Nou ja, op een gegeven moment kwamen die mannen van helemaal boven naar beneden. Er is brand, zeiden ze. Ze hebben nog geprobeerd er iets aan te doen, vertelde deze man. Maar dat uh, lukte dus niet. Uh, hebben ze de brandweer gebeld en zijn uh, met alle wagens die ze bij zich hadden weggegaan. En daardoor uh, is het waarschijnlijk ook zo dat in ieder geval onder de werknemers die daar bezig waren geen slachtoffers zijn gevallen. En dat geldt ook voor de brandweer. De brandweer was op tijd eruit. Heeft een cirkel van ongeveer 300 meter getrokken. En daardoor zijn er uh, geen slachtoffers gevallen toen dit gevaarte met donderend geraas een uurtje geleden ongeveer naar beneden kwam. En uh, de oorzaak, zou die iets te maken kunnen hebben met die werkzaamheden waar je het over hebt? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar ja, je begrijpt dat uh, daar hierover gespeculeerd wordt. Maar daar doen we niet aan mee. We hebben geen idee nog. Straks om kwart over vijf is er een, een persconferentie van de burgemeester. Maar ik verwacht ook niet dat we daar al gelijk weten wat de oorzaak is. Feit is, is dat nu um, de publieke radiozenders allemaal uit de lucht zijn. Dus geen Radio Tour voor de mensen in het noorden. Behalve als je via internet uh, luistert natuurlijk. Um, ook digi Ten heb ik begrepen. Licht eruit en een aantal commerciële zenders. En dat is voor het noorden heel vervelend, want dit is dé zendmast voor, voor Drenthe, een ruime omgeving. Radio Noord heeft gelukt, die heeft een eigen zendmast. En ook Omroep Friesland heeft een eigen zendsysteem. Dus die zenden nog wel uit. Maar alle publieke radiozenders, ja, die zullen we hier voorlopig, denk ik, niet horen via de Eter. Verslaggever Rien Kamer, bedankt tot zover we spreken hier later uh, ongetwijfeld nog eens. En zojuist wordt bekend dat er ook een probleem is uh, bij de zendmast van Lopik. Zodra we daar meer over weten dan hoort u dat uiteraard op deze zender. Uh, we kunnen dus veilig concluderen dat er een groot deel van het land uh, zonder radio- en tv-zenders zit. Uh, dan nog even kort ander nieuws. Uh, niet sinds 17 juli 1954 heeft het zo lang achter elkaar geregend als gisteren. Twintig en een half uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel. Meestal in het zuiden van Zuid-Holland en bij Den Haag en Leiden. Daar viel 7 centimeter regen in 24 uur. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol met de weersverwachting. Ja, ja, en op het moment dat ik de weersverwachting uitspreek... is al die regen verdwenen. Het is prachtig weer geworden. De wind is ook gaan liggen. Vanavond uh, is het helder weer. Vannacht is het redelijk helder. Zijn hebben wat wolkenvelden, maar dat stelt niet zoveel voor. Aan de kust een graad of 13, 14 land inwaarts 10, 11 graden. Dan morgenochtend neemt vanuit het westen heel snel de bewolking toe. Voor het middaguur gaat het al licht regenen in de westelijke provincies. En morgenmiddag breidt die regen zich naar het oosten uit. Ik denk dat halverwege de middag het ook in de oostelijke provincies zal regenen. En dan hebben we verder regenachtig weer. Waarbij morgenavond, denk ik, lokaal wel weer flink wat water naar beneden kan komen. Er waait een straffe zuidelijke wind aan zee, windkracht 5. En het wordt nog altijd voor de uit, zo'n 20 tot 23 graden. Zondag is een buigdag, wat zon tussendoor, Straffe zuidwestelijke wind een graad of 20. Maandag ziet u nog af en toe zon. En dan wordt het tussen de regenbuien door een graad of 19. En daarna de rest van de week is het nat en koel. Kortom, de zomer viel dit jaar in maart. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Er staat slechts 26 kilometer file, waarvan 4 kilometer op de A2 richting Maastricht voor Maastricht. En omdat de eitunnel is afgesloten, is het vrij druk op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Oostdorp en Knoppet-Koenplein 6 kilometer. Tussen Raai en Kloppertwatergasmeer, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer. De A16, Belgische grens richting Breda, staat nog 5 kilometer tussen de grensovergang en Kloppert-Galder. In de a 30 Lunteren richting Barneveld, daar is een ongeluk gebeurd. Voor de aansluiting A1, er staat 2 kilometer, maar inmiddels zijn wel allerlei stokken weer open. Profiteer van de Remea-zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl. zomeractie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 Het is tien over half vijf en een groot deel van het land zijn we geloof ik niet meer te ontvangen. Maar we zenden wel gewoon uit, want we kijken naar een prachtige etappe, Gio. Het is sabotage, Tom, dat zal het ongetwijfeld zijn. Radio Tour uit de lucht. Ik kijk naar een peloton dat begonnen is aan de afdaling. Waar een ploeggenoot van Thomas Verclaire het tempo probeert omhoog te krijgen. Of in ieder geval probeert de weg te effenen voor Thomas Verclaire in die afdaling. Om de ideale lijn voor zijn kopman neer te zetten. Jeremy Roy inmiddels al begonnen aan de afdaling van de Soulor, Want hij is daar inmiddels al boven gekomen. Eventjes dus dat knikje weer omhoog. Terwijl ik nu kijk naar Thor Husshoff die even het tempo eraf had. Maar nu dan weer met dat massieve lijf van hem. Ja, dat is toch lekker hoor. Als je een paar kilootjes extra mee naar beneden mag nemen. Dat massieve, compacte lijf van hem. Daar gaat hij goed mee omlaag. En hij kan natuurlijk sturen als de beste. Mooi om zo eens eventjes achter hem mee te gaan. En dan kijken we rechts. En dan zien we daar beneden het dal liggen. Prachtig daar. Argile Gazost moet daar liggen. Dat is de grote plaats aan de voet van de Soulor. En daar komen de renners straks doorheen. En draaien ze linksaf op weg naar Lourdes. Het peloton neemt af absoluut geen risico. En dat betekent dat de voorsprong van de koploper alleen maar toeneemt. Jeremy Iroa heeft inmiddels 8 minuten en 28 seconden. Maar de voorsprong op Montcoutier uh, liep wat terug. 1,25 net bovenop de Soulor, Terwijl die toch uh, bijna 2 minuten had, een aantal kilometer daarvoor. Die Jeremy Iroa, dus Montcoutier, op dat stukje op weer een beetje ingelopen hus, of Dus op de derde plaats. En dan zijn ze in die afdaling op die smalle weg... die maar heel langzaam maar zeker... Iets breder en breder wordt. En vooral in het begin is het echt fris in de, de mist. En de, ja, de dikke bewolking. De mist trekt wel vrij snel op. Maar de bewolking blijft er. En pas echt verderop zien we dus weer, de zon weer schijnen. Wat is nog altijd aan de leiding. Moncoutier op 1 minuut en 25 seconden. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 39. Dit a dit, dit a dit, la a a dit, dit a la dit a a dit, dit a dit, dit a dit, dit a dit, dit a dit, dit a que dit a dit, to metal. Oh De Tour -hits, natuurlijk nummer 39 2009. Mochten ze zelfs mee op Lowlands komen. Hè? Salat, tomaat, een kon u niet ontgaan zijn. La Caravan Pass. Wij dalen, dalen en dalen. En uh, Huushoff schijnt wel een aardige dalen te zijn. Hè? Gio? Ja, ik zei het al hoor. Die ligt gewoon als een blok beton op uh, de weg. Een blok beton met uh, wieltjes eronder. En dat, uh, dat wil wel hoor in zo'n uh, afdaling. Zeker van de Obisk. Kijk nu naar Marc Madiot. De ploegleider van FDG. Die man die kennen we. Die schreeuwt zich altijd helemaal de longen uit het lijf. Zou eigenlijk radioverslaggever moeten worden in Frankrijk. Dan zou hij absoluut uh, tegen de decibellen van de Spanjaarden naast me op kunnen. Maar hij schreeuwt in de richting van van Jeremy Roy, die Franse ploegleider. Roy, die inmiddels in de buurt komt van het bord van... Daar waarop staat dat er nog 25 kilometer te gaan is. En dan weet hij dat hij straks in Argelet komt... en dat dan de weg wat afvlakt... en dat hij dan nog aardig zal moeten doorstampen, hoor, De laatste 13 kilometer. Maar daarachter, daar zijn Moncoutier en Husoft inmiddels samengekomen. Husoft die Moncoutier, denk ik, zometeen wel zal laten staan, hoor. Als het er echt op aankomt, want Husoft is de betere daler. Nu weer door zo'n dood. ...tussen die massa's mensen in... ...die dan toch in de dorpjes in ieder geval wel uh, langs de kant van de weg staan... ...en ook in de beklimming van de Soulor, ...waar inmiddels het peloton vol aanwezig is... ...en waar de mannen nog even de laatste bidons krijgen van verzorgers... ...en wij een demarage zien van uh, Philippe Gilbert... ...ja, Gilbert die zal wel denken... ...ik ga het nog eens een keer proberen... ...want uh, dat zou toch ook wel wat zijn voor hem... ...maar ja, 8 minuten en 37 seconden achterstand... ...is gewoon niet meer goed te maken voor Philippe Gilbert stand van zaken in de koers. Roy op kop, daarachter Husthof Moncoutier. Dan hebben we een eenzame rust, Guzef. Dan hebben we Hagen, Pinot en Bak. Dan hebben we ook nog steeds Van Endert, jawel, hij sprong weg in de beklimming van de Obisque. En Bouke, Mollema. En dan het peloton dus op 8 minuten en 35 seconden. Hoe lang duurt het nog, die afdaling, Sebas? Ja, die, uh, dat duurt nog wel eventjes, want je komt eerst op een soort uh, plateau in de buurt van uh, Oque. En bij dat uh, Marzou waar het inderdaad heel erg druk was met publiek, wij zijn ietsje Vooruitgereden en dan zien we Roy daar heel in de vette aankomen. Nu alweer op een breed stuk weg in de laatste 25 kilometer. En dan dadelijk gaat die weg uh, nog weer een stuk behoorlijk rap naar beneden. Tot eigenlijk de laatste 13 kilometer zo'n beetje. En dan wordt het wat vlakker in de richting van Lourdes. Maar er komt dus nog wel uh, zeg maar een laatste deel van de afdaling voor Jeremy Roy. Die uh, dus nog altijd aan de leiding gaat. En wat gebeurt dan daarachter met Montcoucher? En Heusoft, kunnen ze dat gat van die dikke minuut nog gaan dichten? Of uh, gaan ze daar niet meer inslagen? En Mario, daar las ik vanmorgen nog over. De ploegleider dus, de manager, beter gezegd van de ploeg van uh, Jeremy Roy van FDC... dat hij gisteren op de Franse Nationale Feestdag het Franse volkslied had gedraaid... om zijn uh, manschappen ja, een beetje op die manier uh, wat, uh, wat bij te brengen... zo voor die etappe, om ze te motiveren. Nou, dan ben ik benieuwd of hij vanmorgen ook nog een lied heeft gedraaid. In ieder geval is Jeremy Roy gemotiveerd... Genoeg, de koploper in deze bergetappe, deze tussen rit op weg naar Loerdes. Aard 1.25 met 25 kilometer. 1 tegen 2, hè, gaan we hier zien. En met een dalend deel, uh, wat zegt jouw gevoel? Nou ja, mijn, mijn gevoel zeg is dat, dat het net aan uh, goed kan gaan en net aan fout kan gaan. Het is ook een beetje de samenwerking, uh, Monkel met Hushoft. Ja, wat haal je dan in je hoofd? Hè? Wat doe je met Husshoff? Breng je ja. hem naar de streep toe? Zorg je dat hij de, wi de etappe wint? Ga je in zijn wiel zitten? Um... Ja, je rijdt voor plek twee. Dat weet je op voorhand. Dus ik ben benieuwd hoe Moncoutier hierin staat... en wat hij hier nog uh, denkt uh, ja, uit de brand te slepen. Voor Want hem. je bedoelt, Moncoutier weet in feite zeker... op het moment dat je of meeneemt en je komt dan met z'n drieën... dan is hij met afstand van deze drie de beste sprinter. Hè. Dat hoef ja. Hij niet over te hebben. ja, dan is hij gewoon geklopt. Dus je rijdt eigenlijk voluit mee met iemand... waarvan je weet dat, ja. hem klopt, dat je jou klopt. Dat is best wel een beetje een rottig moment van... Ja, wat beslis je? Je zit in de koers. Je hebt ook de hele dag vooruit gereden. Je hebt, je, je hebt, je hebt de klim alleen gedaan. Je hebt er alles aan gedaan. En dan, en dan rij je in die positie. en ja, Wat ga je dan doen? Zeg jouw gevoel ook dat we deze Jeremy, uh, Jeremy Roy de overwinning wel gunnen? Hè? Ja, meer dan. Meer dan uh. En ik denk ook dat dit bij verre en meer dan alles wat hij tot nu toe gedaan heeft... Uh, de meeste kans van slagen voor hem heeft. Dat als hij nu vol doortrekt en vol doorgaat... en dat doet hij ook. Hij vecht ervoor... Dat, zijn, dat dit ja, de, de kans is voor hem. Eh, als je dan weg bent en je bent alleen... dan is elke meter naar beneden, denk ik, meegenomen in deze situatie. Het lastigste worden nog die 12, 13 vlakke kilometers. Hè? Ja, maar er zit natuurlijk een, een spirit in hem... anders zat hij al niet zoveel kilometers vooruit. Hij is de man met de meeste ontsnappingskilometers... Van, van het hele peloton vooruitgereden. En, dus het, het, het zit erin, hij rijdt goed. Hij rijdt echt super dit jaar in, in deze toer. En dat, ja, dat moet je kunnen verzilveren dan op een of andere manier. En dat is vandaag wel de dag voor hem. Nou, wij gaan ze volgen, die 22 slotkilometers van deze tussen-Pyrenee-etappe. op en gaan praten. Dota is van Nederlandse bodem en This Town is het nummer. We gaan het nieuws van vijf uur wat naar voren halen, zodat we de finish van de etappe natuurlijk live kunnen meemaken. Ik vertel u nog even dat Jeremy Roy nog steeds aan de leiding is en het duo moncoutier Huzoft. in druk overleg zo af en toe op 1 minuut en 15 seconden rijdt. Vanavond BNN Today. Jij bent de vriendin van Rinus? Ja, ik voelde altijd al dat ik het in me had om te dansen. Want ik heb op die yes uh, gezeten. Vanavond om half negen op Radio 1. Iedereen moet gewoon zeggen, het is eigenlijk voor mijn buurman Joop van Bek. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Jij hebt wel een hele goede bron. Ja, goed hè. <laughs> Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt.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 Het NOS-journaal. Anno Duivenee de Wit. Een groot deel van het land zonder radio door brand in zendmasten. Rebecca Brooks stapt op bij Murdoch Imperium. Een recordregenval door zware regen van gisteren. In een groot deel van het land kunnen de radiozenders niet meer worden beluisterd... door brand in de zendmasten in Hogersmilde en Lopik. In Hogersmilde brak het bovenste deel van de zendmast door overvitting af... De brandweer had zich net uit de toren teruggetrokken... en het terrein was ook maar net voor de instorting ontruimd. Er vielen geen gewonden in Drenthe. Over de oorzaak van de brand, die op een hoogte van 100 meter woede... valt nog niets te zeggen. Veel radio- en tv-zenders zijn nu niet meer te beluisteren. Vannacht was er ook een brandje in de zendmast Lopik. In verband met de gebeurtenis in Hogersmilde... werd vanmiddag besloten de zender uit Voorzorg uit te schakelen. De Britse premier Cameron noemt het vertrek van Rebecca Brooks als baas van de Britse afdeling van het murdoch imperium een juiste beslissing. Brooks liet vanochtend weten dat ze opstapt als baas van News International. Ze neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het afluisterschandaal bij de krant News of the World, waar ze een paar jaar hoofdredacteur was. Brooks zegt dat ze nooit heeft geweten dat burgers door de krant zijn afgeluisterd. Na aanleiding van de affaire sloot mediamagnaat Rupert Murdoch de krant. Zijn zoon, James, heeft aangekondigd dat hun bedrijf News Corp... in advertenties excuses zal aanbieden. De commissie Integriteit Overheid vindt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... de vroegere Zeeuwse korpschef Goudswaard harder had moeten aanpakken. Goudswaard werd in 2008 op non-actief gesteld na onderzoek van de AIVD. Hij zou chantabel zijn door buitenechtelijke relaties... en zich niet integer hebben gedragen. Volgens de commissie was er genoeg aanleiding om ook een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek tegen Goudswaard in te stellen, maar dat is niet gebeurd. Goudswaard werd vorig jaar uiteindelijk ontslagen. Het ministerie zou ook slecht zijn omgesprongen met de bescherming van twee klokkenluiders. Minister Opstelten neemt de conclusies van de commissie overigens niet over. De zware regen van gisteren heeft een record opgeleverd. Volgens het KNMI regende 20,5 uur achter elkaar...